50% op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits, kleertjes.com. Alles voor je in 58 nieuws. 6 uur. In het noorden van het land zijn de problemen op het spoor pas in de loop van de avond opgelost, verwacht de NS. Door het winterweer zijn er wisselstoringen en ander overlast. Met als gevolg dat er tussen Groningen en Leeuwarden veel minder treinen rijden. Tussen Groningen en Delfzijl en Eemshaven rijdt zelfs helemaal niets. Op Ter Schelling zijn verdachte pakketten aangespoeld...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 Er is een bultrug gespot bij IJmuiden. Op de website waarneming.nl zijn meerdere foto's te zien van het dier. Tijdens kerst werd er voor de kust van Egmond aan Zee ook al een bultrug gezien. Volgens SOS Dolfijn zijn het avontuurlijke walvissen... die steeds vaker voor de Nederlandse kust worden gezien. Vanavond en vannacht helder en koud. Het vriest 5 tot 8 graden. En in het oosten en noordoosten daalt de temperatuur naar min 13. Plaatselijk kan het glad zijn. Morgen gaat het opnieuw vriezen en schijnt de zon. Dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Krijg je een situatie op de weg op dit moment. één verdraging, dat is op de A58 richting Zoom. tussen Prinsville en Etteleur, 18 minuten... en één flitser op de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam. En toen werd op A16.0. Bijna gaat de jacht hotline weer open. Het uur waarin jij de playlist hier op de radio bepaalt... welk nummer wil je horen. Je favoriete nummer, iets wat bij deze zaterdagavond past. Of iets anders leuks, laat het weten via de 538 Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?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 De vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Jordy Laat weten wat je wil horen in de hotline. Dit uur bepaal jij wat ik draai. With Houston Komt eraan naar Martin Garrix. Radio 538. De favoriete track aan via de gratis 538. with somebody. 538. Welkom in het uur op zaterdagavond van 6 tot 7 traditiegetrouwd uur waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is van jou. Gewoon even je favoriete nummer doorsturen via de 538. uur Jordi, goedenavond. Hey, goedenavond. Leuk, Jordi en Jordi. Yes. <laughs> hoe, hoe spellen je jouw naam? Ja, met de I van Isaac... Ah, dus wij hebben ook nog op dezelfde spelling allebei. Dat, nou, dat, vind, ik, dat vind ik extra leuk. Jordi, dat verbroedert. Um, het is zaterdagavond. Jij bent jouw vrouw aan het ophalen van haar werk. Ja, klopt. Nou begrijp klopt. ik alleen niet waarom jouw vrouw dan degene is die zometeen ook nog moet gaan koken. En niet jij. Ja, zij kan het lekkerste koken van ons tweeën. Oké. Ja, <laughs> okay, ja dit, dat is heel simpel. <laughs> hoe, hoe vaak doe jij het dan? Uh, twee keer in de week. Oh, Oké, okay. dus het is wel verdeeld. Ja. Ja, ja, zeker. zeker. Hey, zeker. Hey, Jordi, wat kan ik voor je draaien in de hotline? Ja, uh, one van Swedish Huismafia. Dat is uh, een heerlijk nummer voor het weekend. Ben ik het helemaal met je eens? Ga ik gelijk voor je draaien. Jordi, uh, fijne avond dan, fijn weekend. Hey, super, dankjewel. Fijne dankjewel. uitzending. Dankjewel. Bye, Iets van Maan zou toch wel heel leuk zijn, hè. Het is al een tijdje niet bij Vrienden van Amstel geweest, maar Vrienden van Amstel doet me zeker weer aan Maan, denken. Ze helpt, maar ze lacht, of is stiekem, of doe maar wat. Maar Maan zou heel leuk zijn. Dankjewel, goedjes vanaf de overkant. Hoi hoi. 538 hotline. Vraag nu jouw favoriete tracker voor de 538. Het is een in de kamer. Want het ik wil Het zo graag. Tiekem hoor je op 538 in de hotline. Speciaal voor de Marcel uit de USA. 538. Hotline. En Chris, goedenavond. Goedenavond. Hoe is jouw zaterdagavond? Ja, best slecht. Uh, ik heb een flitser geraakt op Berk. Oh. Geraakt? Uh, nou, nee, niet geraakt. Uh, ik ging er een ongeluk doorheen omdat iemand achter me zat te toeteren. Dus uh, heel erg oh, dankjewel shit. voor de persoon die dat deed. En, en nu weet je natuurlijk nog niet wat de schade is. Uh, ja, waarschijnlijk uh, de boete van rood licht van 320 euro. Ah, nee man. Oh, wat kut. Ja, nou, je, je, je kan drie dagen voor niks werken. Je kan altijd proberen om die rekening even in te dienen via 538.nl. Vanaf uh, volgende week maandag, dus niet komende maandag, maar 19 januari... dan gaan we beginnen met het uh, betalen van rekeningen van 538 Luiksarts. Ik kan, kan niks oh. beloven, maar je kan het proberen. Ja, dat ga ik zeker doen. Toch? Uh, Chris, uh, nou, ondertussen ook nog eens de hotline natuurlijk, waarin uh, jij bepaalt wat ik draai. Wat, wat ga ik voor je draaien? Eh, uh, Fred right again, uh, we've lost dancing. Oeh, lekker zeg. Een beetje de coronatijd was dit. Heerlijk. Ja, dat klopt. Chris, gaan we voor je draaien. Jij alsnog een hele fijne avond, ondanks de boete. Ja, dankjewel. Jij ook. We've lost dancing. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost. We've lost dancing. We've lost the hugs with friends and and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through we've lost dancing this next six months. We've lost dancing. Day by day. <laughs> we've lost dancing. If I can live through this, what comes next will be marvelous.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 thing that is all Geluk. En ik veris de dag niet plukken. Als ik op de kast of achter feiten onder druk, dan doe ik het. Dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hoofd. Heartbreak Melody. 538, Hotline. Zaterdagavond, 6 tot 7, het uur waarin jij de playlist bepaalt, de 538 Hotline. Miranda, goedenavond. Hallo, goedenavond allemaal. Goedenavond. Hoe is het? Ja, het gaat goed. Nou, wat fijn. Dat is goed om te horen. Uh, ik hoor dat je in de auto zit. Doe je wel voorzichtig. Het is best wel glad op sommige plekken in Nederland. Um, ik rij nu tussen uh, Breda en Eindhoven en het valt eigenlijk alles mee. Goed te doen daar. Oké, okay. nou, ja. dat scheelt een hoop. En Miranda, wat kan ik voor je draaien in de Nou, ik, het is heel lang geleden, maar ik zou wel eens een keertje weer eens uh, uh, level toe willen horen met lessons in lab. Nou, bij deze Miranda ga ik voor je regelen. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdagavond en een fijne reis, Ja, en jullie ook nog een fijne avond, hè? Dankjewel, Dag. doeg! Let's Heroine Skeletons. 538. Hotline. Michelle, begrijp ik nou goed dat jij helemaal naar Enschede bent gegaan om daar de wedstrijd Twente tegen Pek Zwolle te kijken. Maar je had nog geen kaarten. Ja, klopt. En hebben die kaarten inmiddels weten te bemachtigen? Nee, helaas niet. Oh shit. Dus mo moet je dan nu terug naar huis om daar de wedstrijd te kijken? Ja, we zijn ben net thuis aangekomen. Ik heb eigenlijk geen idee, Michelle. Hoe, hoe gaat dit? Lukt het vaker dan wel om daar nog glas met het kaarten te scoren als in? Heb je dit vaker geprobeerd? Uh, nee, niet echt vaker. Maar we kwamen uit Duitsland, dus we konden het proberen. Ah, dat is wel goeie. Oh, dus ben je eigenlijk gewoon op de, de, nou, de, de weg en langs, heb je het even geprobeerd en dan nu thuis verder kijken. Wie hoop je dat de wint? Uh, Twente-Pek Ja, ik denk wel dat ik het antwoord weet, maar. Ja, Twente. Ja. Maak ze een kans. Ik, je, je praat met een voetballeek, Michelle. Dus ik heb echt, sorry, maar ik heb geen idee waar FC Twente op dit moment staat. Uh, volgens mij iets van acht of zo zevende nu. Ja. Uh, ze maken wel goed kans. Oké, okay, nou, ik, ik duim voor je mee. Mijn, mijn familie van mij woont ook in Twente, dus ik moet ook wel. Uh, dat scheelt weer. <laughs> uh, Michelle, wat kan ik voor je draaien? Uh, entourage van bankzitters. Lekker, ga ik bij deze voor je regelen? Dan wens ik jou nog een hele fijne zaterdagavond toe. Ja, zelfs Terug. Doe doeg! 538 Hotline. Met uw bankzitters en entourage. Zaterdagavond om kwart over negen. Sorry alvast, maar ik kom nog niet thuis. Heb heel de dag achterover gezeten. Dus schat, vannacht ga ik er even op uit. Ik ben Mattie in de taxi. Waar kom, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robbie komt hier naartoe. En meer als de dag niet, maar dat doet er niet toe. Want vanavond maakt het alles. Zij gaat met me mee vanavond Maakt niet uit dat het je mais. is Oh, we oh, oh. gaan er liggen I'm <laughs>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 Choose us every time. <laughs> We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't I feel better to sleep it? We kept each other under a ceiling full of stars These days, these nights, changing My mind, my mind, set on it I'm not afraid to say it To say I do Choose us every time. Oh, oh, you know I will carry you home of 55 years down the road. Alex Warren, Carry You Home, hoorde je op 58. Even verbinding maken met Limburg. Daphne, goeie avond. voor hey, goeie avond Jordi. Hi. En jullie hebben nog sneeuw in Limburg. Ja, de, de rest van Nederland is het vooral echt ijs, ijskoud en uh, glad. Maar jullie hebben gewoon nog leuke sneeuw. Ja, wij hebben het ook koud, maar lekker niet glad. Het is hier helemaal wit. Nou, ook even warm aankleden, Dafne hè, vannacht. Want uh, gevoelstemperaturen van min 10 tot min 16. We gaan echt een flinke, flinke nacht tegemoet. Ja, we zitten in de Diepvries. Uh, ja. Goeie winter. Uh, Daphne, kan ik iets voor je draaien? In de hotline? Het, het is laatst alweer. Ja, ik uh, zit lekker een potje te schaken. En ik krijg dan altijd oh. Kings and Queens van Eva Maximo hey. Leuk, heel leuk. Uh, bij deze ga ik gelijk voor je regelen. Daphne, een hele fijne avond. Fijn weekend. Hè? Dankjewel. Fijne uitzending. Fijn weekend. The kings on the throne, we pop champagne and raise our toes to all of the queens.